Is zin in ZFM? ZFM met nu Peaceful Radio. Rop op, kom terug bij. Peaceful Radio Show, 1011 uur 2 hier op CFM Zandvoort. En we gaan beginnen aan een serie van 15 werkjes. En de eerste is Gloedje Nieuw van Steven Chesne. En de cd heet Moments from the Life Stories of Strangers Part 1. Dus dat impliceert dat we ook nog eens een keer part 2 gaan krijgen. Nou, we gaan het allemaal meemaken hier op CFM Zandvoort. Ik wens je heel veel van luister, Plezier bij peacefulradio.eu. Okay. We'll